uur Het Q-Music-News van nu.nl. Later, lieve Zuiderkom. Goedenavond. Er is al ruim 50.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de explosie in Utrecht, meldhart van Nederland. De afgelopen dagen zijn er verschillende inzamelingsacties gestart. Veel woningen en bedrijfspanden raakten zwaar beschadigd of volledig verwoest na een enorme explosie vorige week. Vier mensen raakten licht gewond. De steeg waar het gebeurde blijft voorlopig beveiligd om mensen weg te houden. Het dodental van de treinramp in Spanje is opgelopen naar 40. Gisteren botsten twee hoge snelheidstreinen op elkaar. Onderzoekers vermoeden dat de oorzaak mogelijk een kapotte rails is. De achterste wagons van een hoge snelheidstrein ontspoorden hierdoor. Een andere trein botste daar bovenop en ontspoorde ook. Het treinverkeer tussen Madrid en Andalusië ligt nog zeker tot vrijdag stil. Ook ons land is door president Trump gevraagd... om toe te treden in de Vredesraad voor Gaza... Het meldt de woordvoerder van premier Schoof tegen Kant NRC. In die raad zitten ongeveer 60 landen. Daarmee moet de vrede in Gaza gehandhaafd worden... Of ons land ook echt mee gaat doen, is niet bekend. En het gaat hard met de petitie voor een boycott van Oranje op het WK Voetbal. Dat is deze zomer onder meer in Amerika. Een journalist begon de petitie omdat president Trump Groenland wil overnemen. Hadden eind van de middag 10.000 mensen getekend. Intussen zijn het er al ruim 25.000. De voetbalbond KVB is voorlopig niet van plan actie te ondernemen. En dan gaat het weer voor weer plaatsen. We krijgen een heldere nacht. Het gaat op veel plekken licht vriezen. Morgen veel zon en 4 tot 9 graden. En Flitsmeister meldt geen files, wel flitsers. Langs de A7 en de Oever Amsterdam staan ze bij 27,7. De A10 Zeeburger Tunnel A10 Noord bij 7,0. En de A50 Os Eindhoven bij 128,2. Vanaf volgende week maandag. De Q 500 van de 90. Ja, En je kan dus nu stemmen op je favorieten uit de jaren 90. Doe dat via Qmusic.nl. Uh, op het volgende nummer is gestemd door Kimberly. En ze zegt erbij. Ja, elke zaterdagochtend zat ik trouw voor de buis. Carlo en Irene te kijken. Het Telekits natuurlijk. En dit nummer is traditiegetrouw ook het laatste nummer op de Foute Party. Dus deze mocht niet ontbreken. Dit is Carlo en Irene. En nog 3, 2, 1... Q Zeg Irene, ik ben nou wat moe. Ik ga nu naar mijn bed wel trusten. Nee, dat kan niet, geef nou niet toe. Al wil ik net als jij wat rusten. Begrijp me goed, het was dom, het was leuk. Maar de vraag is, hoe lang gaan we en nog door? Nou, tot laatst zullen vrij. Wanneer zou dat zijn? Ik vraag het even aan u. Maandag de Q top 500 van de 90s. De 500 beste uit de jaren 90 Volgens jou, The Q Music. Got me to stay. Said that you Jenna Spyro bij Q Music and Die On Echt zo'n herfstliedje, weet je wel? Dat is echt echt zo'n liedje voor Blue Monday. Michel, goeie avond. Goeie avond. Goeie avond. Uh, hoe was jouw dag vandaag? Had je ook een Blue Monday of niet? Of viel het mee? Nou, voor mij viel het gelukkig mee. Oh, gelukkig. Maar uh, ja, ik heb wel uh, meegekregen uh, met mijn werk. Dat er uh, inderdaad een hoop mensen wel een Blue Monday hadden. Dus dat is jammer. Wat doe je voor werk dan? Ja, ik werk bij de politie. Oh ja, ja dat is natuurlijk... Uh, ja, Weet je wat het is met de politie? Het is fantastisch werk... maar je komt natuurlijk altijd op plekken waar het niet gezellig is. Je komt negen van dingen niet uh, ergens aanrijden... waar het dan uh, feest is. Ja, of geluidsoverlast. Maar dan moet je ook het vervelende... bericht brengen dat het zachter moet. Dus zeg maar, jij komt altijd op plekken met je werk... waar je altijd even moet uh, ingrijpen... of iets moet doen, of zeggen, of bekeuren, of... Nou ja, nog gekker. Dus... Ja, het is toch een beetje inherent. Ja, dat doen we erbij. Eigenlijk erbij, heb je elke maandag een Bloem Monday. Maar dat valt mij ja. hoor. Ik ga met plezier naar mijn werk ja, ja, dat is wel belangrijk. Hé, hey, ja. Michel, ik, ik, had, ik zat vandaag ook een beetje van, dacht van ja, het is toch een beetje een vervelende dag vandaag, Blue Monday. Ik heb er Cordon Bleu Monday van gemaakt. Dus ik heb vandaag gewoon lekker een Cordon Bleu'tje gegeten, gewoon lekker. Kip, kip nou, Cordon Bleu'tje. Ja, dat helpt, dat helpt weet, echt. Ja. Weet ja. je wat, hey, ik zit even te denken Michel, zullen we gewoon even een pakje Cordon Bleu's naar je opsturen? Dan heb je sowieso die in de pocket. Ja, dat, is, dat is wel bij lekker. Oké, okay, lekker. Of ben je vega? Nee, hoor, helemaal nee. niet. Oké, okay, nee, dan pak je korte komt sowieso je kant op. Knok. Okay. Knok. Tegen de klok. Ben je kip of gehakt? Noem maar een kip. Kip, kip. Oké, okay, gaan we dat even fixen. En dan uh, gaan we ook nog even een ronde knok tegen de klok spelen. Dan hoop ik echt dat jouw uh, Blue Monday... dat we dat eventjes een positieve draai nog zo... aan het eind van de maandag kunnen geven. Um, het uh, werkt als volgt. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, wacht je dus te lang en gaat die klok af. Ja, dan win je niks. Dat is hoe het werkt. Michel, heb jij een bedrag in gedachten waarvan je zegt... Nou ja, als ik dat hoor, dan roep ik sowieso stop... want dan ben ik daar tevreden mee. Nou, alles is mooi meegenomen, maar uh, ik heb wel wat in mijn hoofd. Okay. Dus ik hoop dat het erin zit vandaag. Je hoeft het niet nu te zeggen, maar wil je het dan achteraf tegen me zeggen? Wat je dan in gedachten ja, had? Oké, oké. Spreken we dat af? Dan wens ik jou uh, Michel heel veel succes. Daar ga je. 21 euro. 45 euro. 62 euro 74 euro 77 euro 81 euro Oh nee, jammer man Ach nee. <laughs> en dat op bloem. Wat had je in gedachten dan, uh, Michel? Ik word toch even benieuwd dan. Nou, misschien was het wat te veel, maar ik denk ik stop bij 150. Nou ja, dat zit er wel eens in. Ja, ja, dat, ja dat is dus... ik, luister, ik luister regelmatig. Dus ja, uh... ja, dat is dus het vervelende van dit spel. Je weet dus niet waar die stopt. En dus die 150 had er inderdaad makkelijk in kunnen zitten... maar stopte helaas vandaag bij... 100, bij nee, nog geen eens bij 100, bij 81 euro. Ja, ja helaas. Helaas. Uh, maar dan alsnog ga ik dat uh, pakkie op wat naar je opsturen, Michel. Kijk, dat is lekker. Okay. Uh, ik wens je alsnog een uh, fijne avond. Dankjewel voor het meespelen. Ja, goede uitzending verder, dankjewel. Morgenavond bij Joey en bij mij nieuwe rondes, dus knok tegen de klok en maak je kans op een extra zakcentje. Zo meteen de belangrijkste track van deze week. Ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar het is de nieuwe van Shakira. Ik ga hem zo voor je draaien. Eerst Alok en Eva Max. Hey guys, it's Eva Max here. My Max and hits. Q sounds better. We you. I'm yeah. living the of burning With a full eclipse and a moonlit lit like wool Everything blurred, mixing all that smoke with the gray goose. Fanny baggy on the bar top, both my hands on you. Take a picture of my figure. Catch a glimmer. Allow me to remind you, baby, I'm the case you can't babe If you lose me, then baby, good luck. I'm the king to take me. Still, so yours, so baby, you've won. I'm the bubbles and champagne. me tight like you're holding your cup. I'm the king to convey. Whoa, whoa, whoa. Don't no, you need me. bij Q and Stay. Shakira is back. Ze is terug. Shakira. Haar laatste hit was vier jaar geleden. Dat was deze. Black Eyed Peas, David Guetta en dus Shakira. Was niet per se een hele grote hit. Maar wat doe je dan met een comeback? Dan pak je gewoon je allergrootste hit. Wat was nou de allergrootste hit van Shakira? Dat was natuurlijk deze. Ja. Waka Waka kennen we allemaal. Dan uh, verbouw je dat een heel klein beetje. Anders saus je eroverheen, dan verkoop je het aan een film. Een succesvolle film, Soetroplers. En dan pak je gewoon de belangrijkste track van deze week. The Q-Music. Alarm 5. Shakira, Zoom. Maximum. Maximum is Q-Music. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. It We need to and find What do we do now? Q sounds better with you. Q music. Q sounds better with. You. En somebody that I used to know. De avondshow. Fact -check. fact check. Ja, het is tijd om even te fact-checken hier in de avondshow. Want uh, nou, ik open de Q-music-app, ik weet niet wat ik zie. Ik weet niet wat ik zie. Ik zie alleen maar aan de lopende band foto's binnenkomen van het uh, noorderlicht. Ik heb dit denk ik gewoon even helemaal gemist. Hier zullen vast wel nieuwsberichten over zijn uitgestuurd en pushbell. Ik heb dit gewoon gemist. Blijkbaar is dus nu, uh, boven het hele land, het noorderlicht te zien. Dit is, de, ja, ik weet het niet. Ongelooflijk. of iedereen is in me te fucken. Uh, maar ik zie uh, bijvoorbeeld Sanne stuurt een berichtje. Ze zegt: Heldere nacht uh, is het vanavond. Ik heb het Noorderlicht gezien in de buurt van Vliegbasis in Enschede. Jordan stuurt een foto van het Noorderlicht. Spectaculair einde van Blue Monday stuurt Angelique erbij met een foto van, ja, van de hemel. Het is gewoon groen. Het is groen en rood. Uh, Marleen, het Noorderlicht weer gezien. Wat een bijzondere avond. Boven Kuik het Noorderlicht. En ook Ties ziet het Noorderlicht boven Kuik. Het is ongelooflijk. Heel Nederland ziet het Noorderlicht. Behalve ik. Ik pak eventjes uh, uh, Romy van de redactie erbij. Hi. Jij werkt achter de schermen hier bij Q-Music. Is het misschien een leuk idee dat wij zometeen even naar buiten gaan? Ja. Tenminste, jij. Oké. Okay. Uh, doe even een jas aan. En dat jij even gaat checken of wij... Ja, We zitten met de studio in, in Amsterdam, vlakbij de uh, Amsterdam Arena. Johan Cruijff dat, dat, dat Gewoon even gaat checken of wij het ook kunnen zien. Is ja, dat leuk. leuk? Ja. ja, Dan wil ik ondertussen de rest van Nederland even vragen... als jij ook het noorderlicht ziet, waar zit je dan? En stuur even de foto mee. Dus ik ben benieuwd, waar is dat noorderlicht dan te zien? En is het überhaupt te zien? Meld je even.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 Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Hé, hey, psst. Sla dat romantische etentje toch lekker over? Probeer wat nieuws. Ga voor Fel Toys. easytoys.nl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 Zo meteen even kijken of we het noorden licht kunnen zien. Eerst Maal blu Rita Tower en Rachel de avondshow. Fact -check. fact check. We moeten broodnodig even wat fact checken. Er komen heel de avond al berichten inclusief foto's binnen in de Q-Music-app van het noorden licht. Dat schijnt een heel ding te zijn. In heel Nederland schijnt het noorden licht nu te zien te zijn. als ik zeg heel Nederland, is het ook echt heel Nederland. Meldingen in de Q-Music-app van onder andere uit Hoge Zand... maar ook vanuit Stein in Limburg, Noordwijk aan Zee... Uh, Meersen in Zuid-Limburg, maar ook in Vlissingen... Delftcel, Hengelo in Overijssel. Uh, Burum in uh, Friesland. Dwingelo in Drenthe. In Nijmegen, Maurik. Ja, ik kan wel even doorgaan. Het zijn honderden berichten op Heusden, Alfa aan de Rijn. Kastricum, Os, Tilburg. Nou, wat ik zeg, ik kan nog wel even doorgaan. In heel Nederland schijnt dat uh, noord dus te zien te zijn. Ik heb mijn rechterhand van dit radioprogramma. Dat is Romy. Romy van de redactie heb ik even naar buiten gestuurd. Wij zitten met een studio uh, in uh, Amsterdam. Romy. Robby. Ja, ja, hi, ja. Jij was even druk Hallo. aan het zoeken, denk ik. Ja. Uh, ja. Is er wat te zien bij ons in de ja. buurt? Helemaal niks. <laughs> dit is zo jammer. Dit is zo jammer. Ik had gehoopt <laughs> dat. Nee, maar dit is natuurlijk echt een bucketlist ding. Jij hebt het ooit wel eens gezien, trouwens, toch? Ja, klopt, klopt. In Lapland. Ja, dat was niet normaal. Toen, nee. uh, dat was echt geweldig. Dus ik hoop ook echt dat ik het hier een keer ga zien. Maar ik. Ja, nee, ik zie gewoon helemaal niks. Het is helemaal donker. Ik zie wel een paar sterren. Het is wel helder, maar. Ja. ja geen groen of rood. Nee. Nee, nee, nee. ja. Dit is, het staat dus? ook staat nog steeds op mijn bucketlist. Ik had dus gehoopt dat, dat ik nu ook even naar buiten kon gaan. Ik ga even naar uh, Robin. Robin, hallo. Hoi, je avond. Hi Robin. Um, nou, <tosses> laten we eerst even uh, kort sluiten. waar zit jij nu op dit moment? Uh, ik ben in Aalde, in Drenthe, vlakbij Emmen. Oké, okay, vlakbij Emmen. En is daar het noorderlicht wel te zien? Uh, ja, nu de afgelopen vijf minuten zat ik net in de auto. Ja? Uh, maar daarvoor was het echt de hele avond wel te zien. Wauw. En uh, hoe, wat is dan de tactiek? Want heb jij het vaker gezien of niet? Ja, ik heb het nu uh, uh, een aantal keer vaker gezien inderdaad. Maar hoe, waar moet je kijken dan? Want Romy uh, die nu dus buiten staat, die heeft dus geen idee. Wij zien helemaal niks hier. Moeten nee. we moet er ergens op letten of? Ja, je moet uh, een plek met zo weinig mogelijk lichtvervuiling hebben, dus zo donker mogelijk. Ik kan me voorstellen dat dat in Amsterdam uh, oh, wat ja. moeilijker wordt. Ja. Uh, maar op zich was het wel zo sterk vanavond dat je wel redelijk veel kon zien. Um, je ziet eigenlijk die kleuren die je normaal altijd op de foto van iedereen ziet, die zie ja. je in het echt niet zo heftig. Dus dat geeft een ja. beetje vertekend beeld. oké, okay, okay. ja. Iedereen gaat zoeken naar die hele heftige kleuren, maar eigenlijk het groene wat je op de foto ziet, dat is vooral een hele lichte hemel. Ja. Uh, dat zijn gewoon lichte plekken in de lucht. Um, en de roze gloed, als die sterker wordt, dan kan je hem ook wel echt met het blote oog de, de hemel een roze gloed zien hebben. Maar de foto's, uh, die, die geven gewoon veel meer. Dus dat geeft een beetje een vertekend beeld. Dus eigenlijk zeg je, we moeten gewoon uh, een foto maken. Ja, uh, camera's die registreren dat Noorderlicht veel beter. Die kunnen ja. veel meer licht fotograferen. Uh, dus dan is het ook een tip om je telefoon op de nachtmodus te zetten. Dan gaat de sluitertijd naar drie of tien seconden. Moet je wel je camera heel stil houden. Ja. Um, nou ja, en dan dus op een plek uh, waar het donker is. En dan dus richten op een plek waarvan je denkt... nou, dat is toch wat lichter daar dan de rest van de hemel. Um, en soms zijn het ook witte strepen. Die zie je dan vaak als de pilaren op de noorderlichtfoto's, maar met het oog zijn dat echt witte strepen. Witte strepen. Oké, okay, we moeten dus letten op lichte plekken en witte strepen in de lucht. Ja, En roze gloed. En ja. roze gloed. Want die roze gloed zie je wel een klein beetje. Ja, dat ligt er net aan dat noorderlicht dat uh, piekt en daalt qua sterkte, uh, qua hoeveel het is. Dus dat ligt er maar net aan hoeveel het is wat je in de lucht ziet. Zo, ben jij dus meteoroloog daarin... uh, Robin? Nou ja, nee, maar het is een beetje een uit de hand gelopen hobby. En ik weet nog oh. lang niet zo veel als sommige, als ik alle data zie, maar je krijgt wel wat mee. Nou, wat goed zeg. Oké, okay, we gaan er dus even op. letten. ja, ondertussen, ja, het, het is één stroom aan foto's wat binnenkomt. Ja, Romy, ben je er nog, of niet? Ja, ja ik ben er nog. Ik, zie wat ik, ik zat mee te luisteren. En ik ja? zie dus wel een witte streep, uh, maar dat is een wolk. Oh ja, ja, dat kan ook. En het citerende voor Noorderlicht is dat het echt achter oh. de wolken moet zitten... Want anders is het lichtvervuiling die weer kaatst op de wolken. Zo. So. Oké. Okay. Maar, ja, ik, ik heb wel heel veel licht hier omheen ook. Maar ja, ik dat denk, is, dat maakt het we prachtig. hebben ook een dakterras. Ga even oh, ja. naar de dakterras dan. Ja, dan kan je wel makkelijker over de horizon. Ja, Je hebt ook een liefstentuin maar dan heb je wel iets grotere kans. All right. Nou, uh, Romy gaat naar het dakterras op. En ik wil jou ontzettend bedanken voor uh, alle tips. Ook voor iedereen die nu luistert en het ook niet heeft gezien. Zet je camera richting, ik denk het noorden, toch? Het is het, ja, het is noorderlicht. Dus ja, dan richting klopt. het noorden. Het was, het was vanavond wel zo sterk dat je echt in de hele hemel kan kijken. Maar het is wel noordelijk, noordelijk inderdaad gericht. Precies vaak. ja. Oké, okay, witte strepen en uh, witte wolken. Oké. Okay. Robin, dankjewel. Wij gaan op zoek. Helemaal goed, succes! Ik krijg geen lucht. Alles is nieuw. Het is hier te druk. Zet een deur op een kier, want dan kan ik nog terug. Iedereen is aardig, maar ze kijken. If you want it good or not, then I'll say the it wrong thing again. I know the half, but I want to keep it from me. Can I just pause? Cue music. Maximum, maximum hits. You music. Cue yeah. sounds, sounds better with you. You're glowing. You color and fracture the light. You can't help.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 Chama chama, can't sit body, why Sharon bij Music en Sapphire. Het lijkt wel een, een soort telex die Q Music app vanavond. Eén stroom aan berichten van mensen die allemaal het noorden licht zien vanavond. Het is toch een beetje een ding in het land van Vlissingen tot aan Delfzijl. Overal is het noorden licht te zien. Dus ik dacht, dat moeten wij in Amsterdam, waar de studio van Q Music zit... natuurlijk ook even gaan bekijken. Ik heb uh, mijn rechterhand van het radioprogramma, Romy van de Redactie... het dak opgestuurd. <lacht> ja, Romy, jij staat op het dakterras, toch? Ja, dat klopt. Het is ijskoud. Ja, heb je wel wat, wat warmzaar getrokken trouwens, of niet? Ja, ik heb even een jasja. Oh, goed zo. Ja, hey, ja. Um, nou ja, de vraag is natuurlijk, kunnen wij het zien? We hebben net tips gehad van Robin. Robin leek wel een soort deskundige in het noorden licht. Zij gaf als tip van, nee, je moet eigenlijk met je, foto, of met, je, ja, met je fotocamera, met je telefoon... moet je eigenlijk even kijken, want met het blote oog is het bijna niet of moeilijker te zien. Dus je moet hem op nachtstand zetten en dan moet je dus een hele lange foto maken. Lange sluitertijd. En dan zou je dus die prachtige groene kleuren en die, die rode en die roze kleuren aan de hemel kunnen zien. De vraag is, hebben wij dat ook? Nee, niet. ik uh, zie niet. helemaal niks. Ja, niks. Ik zie wolken, ik zie sterren. Uh, en verder zie ik niks. Ik ben dus hoger gaan staan op dakterras. Want ik had beneden had ik heel veel ja, lampen van bedrijven die om ons heen zitten. Ja, ja, ja. Uh, nou, ik heb foto's gemaakt met mijn telefoon. Want dan, denk ja. nou, dan ga ik door die lens heen kijken. Oh ja, ja. Ik zie... Uh, niks. Niks. <lacht> niks. Dan <lacht> doe ik hem even op een uh, sluitertijd zetten van drie seconden. Ja. En dan nog steeds zie ik... Niks. Uh, niks. En ik <lacht> heb hem nu... As we speak. Ja, ja. een staan van 10 seconden. 10 seconden, dan, dus dan gaat, moeten we iets... Tussen, ja. Ik ga nu klikken. Oké, okay, we wachten even 10 seconden. En dan, dan komt er een plaatje uit. Dat, heb je geen idee van wat we nu en, gaan zien? Ja. Oh, even kijken hoor. Je lult. Hoor. Is het echt? Ah, uh, nee. Nee, er naast ons zit een bedrijf met een groene lamp. Ja, die <lacht> zie ik wel. Nee. Maar niet door de licht. Ja, maar nee, dit ik, is... Ja, ik heb zelfs naar het zuiden gefotografeerd, maar ook daar zie ik het niet. Maar hoe kan nee. dit nou? Ik, zeg, ik heb echt geen grap. Er komen zoveel foto's en berichten binnen, echt letterlijk vanuit het hele land. Ja, Bjorn die zegt nog, kijk ze naar het zuiden. Nee, we hebben... nee. nee, dat is ook grappig. We hebben ook nog even het kompas erbij gepakt. Dus er staat echt richting het noorden te kijken. Er is gewoon in Amsterdam niks te zien. We zijn nee. gewoon de enige plek uh, in Nederland waar het noorden ligt niet te zien. Dus, nou ja, goed. He, heeft Amsterdam ook een keer iets niet? Dat is ook misschien wel lekker, hè? Ja, ja. ik sta echt in het donker. Ja, dat is raar toch, hè? Ja, Rosenburg, er komen zoveel berichten binnen. Zo jammer. Wat zo, zo leuk Vlacht, gevonden. Sheddam, maar ook, uh, even kijken, Utrecht kwam net al binnen. Ja. Nou goed. Ja, ja, ja, Zit stuur Rome je dak op. Ja, met ze staat al op het dak, ja. Nou, uh, ja, het is jammer. Ik, vind het, ik had het zo uh, leuk gevonden om dit van mijn bucketlist af te kunnen strepen. Maar dan eindigt Blue Monday toch echt wel ontzettend blue. Helaas. Nou, Romy, eh, ik zou zeggen... Ik kom terug hoor, ik heb het koud. Peter Koelen, wij zeiden het al. Kom van de dak af. Ik, ik zie je zo weer. Tot zo. Ja, tot zo, tot zo. Nou, goed. Voor iedereen die het licht vanavond ziet. Veel plezier ermee. Dit is Avril Lavigne bij Q en Skaderboy. Romy van de redactie en ik een klein beetje met een domper afsluiten. In heel Nederland is het noorden licht te zien... behalve hier uh, bij de studio van Key Music. We hebben alles eraan gedaan, foto's gemaakt, lange sluitertijd... het hele pand uh, gelopen, naar het dakterras geweest. Het is gewoon hier niet te zien. Helaas, helaas, helaas. Um, maar zometeen beginnen we wel de nieuwe dag. Fout. Dat doen we, we beginnen niet goed, maar fout doen met een uh, liedje uit het foutuur. Daar nou, dacht ik, ja, om dat dan een klein beetje te compenseren, die domper... Um, en omdat we volgende week de top 500 van de 90s hebben, doen we een liedje uit de 90s. En iets wat met de hemel/sterren te maken heeft. Nou, dan kom je eigenlijk maar op één liedje uit. Charlie Lonois, Mental Tio. En stars, hoor je zo.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 Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpncom slash snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel.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 We komen eraan. Vier de Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari in het Staatsloterij Team De plek waar Oranje thuiskomt. Waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is ongelooflijk.